De demonstranten wonen onder de aanvliegroute en zijn bang voor geluidsoverlast. Ze zeggen dat Enschere goochelt met werkgelegenheidscijfers en dat er veel minder banen bijkomen dan wordt gezegd. De eerste Martin Tonerprijs is toegekend aan striptekenaar Jan Kruis. De Tonerprijs is een nieuwe euvreprijs van 25.000 euro. Jan Kruis, die 76 is, tekende voor het weekblad Libelle ruim 1.100 afleveringen van Jan Jans en de Kinderen. Zijn eigen leven en gezin waren de inspiratiebron voor de strip... waarvan elk jaar ruim 125.000 albums worden verkocht. De laatste vijf jaar werkte Kruis aan een geïllustreerde versie... van Woutertje Pietersen van Multatuli. Het treinongeluk in Rusland is veroorzaakt door een aanslag, zeggen de autoriteiten. Onderzoekers hebben op de plek van het ongeluk resten van een bom gevonden. Een expresstrein van Moskou naar Sint-Petersburg... liep gisteravond na een explosie uit de rails...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 eventjes een ode aan alle. Ge, ge, ja, hoe noemen ze dat ook weer? Wanneer uh, Ja, ze zijn er in ieder geval. Ze ja, komen er helemaal niet meer uit. De gestolen Chihuahua's. Want het is een hot item nu in de krant. chihuahua my place, someone else wins the race No, I give up, today is not my day, but then I take a deep Ja, het stond in de krant, echt in alle, nationale, of in alle internationale bladen ongeveer, zo'n beetje. De chihuahuas, die worden overal weggehaald. Want ze zijn zo hot op het moment dat uh, ja, iedereen die uh, er eentje heeft, kijk goed, zorg dat je ja. alarm erop staat. En, uh, ja, ja. Terwijl, Jan Smit heeft hem weggedaan, hè? Heeft Jan Smit hem ja, weggedaan? Ja, die had hem met zijn vriendin Chihuahua, maar die heeft hem juist weer Ja, nou oké, okay, da daar kan ik ja, wel... Ja, dat stond op Twitter, hè? Ja, dat stond op Twitter vandaag, hè? dat. Uh... Ja, niemand minder dan uh, Jan Smit. Uh, gewoon. Um, ja, zit hier wel waar we weer weg hebben gedaan. Nou, wie weet was je ook gewoon stiekem gekippen hebt. Um, ja, verder reacties over de uitzending natuurlijk. Het uh, tweede uur van Roy On Air kan nu altijd uh, spammen natuurlijk op www.entertainmentfor you Ja, om het makkelijk te houden hè. Om het makkelijk te houden. <laughs> en bellen. spreek gewoon even entertainment bij zoeken in en dan kom je vanzelf bij ons oh. terecht. Zeker eh. weten. Ja. <laughs> Zometeen live in de, in de uitzending als, we deze, als het gaat lukken. De Dutch Michael Jackson tot die tijd. Doen we nog even een lekker plaatje. Kom oh, oh, yeah. on. On. on, jongens. Let's do it. Oh, oh, oh. Yeah. geile flever Alibaba van de troon? Meer pimp dan 50 cent. Met minder dan de helft van zijn talent. Een doopgewone vent. Die zijn chick Joe mama verwend. Ging los met Rebecca, maar vond haar niet zo lekker. Had er niet meer nodig, dus paasde de pek En cold diggers als silly mice. Brengen deze baller niet van de wijs. Kijk! Via de holt voorbij Dat is wat ik noem een echte smaak voor mij Ze zeggen me altijd dat ik niet van de straat ben Maar een pannenkoek met een kansloze plaat ben Ik weet niet voor jou, maar ik doe wat ik wil Pimp je lippen, ach kus me bril Zijn wel van niet te vrienden Maar zijn eigen kleine Kim. Kill met die kok groter dan Wim. Zolang de slans is zwaar, oké. Okay. En dat maakt hem baas boven B. Bim is de bissel, Joe is de missel. Samen met een shizzle, en frissel, doe de sizzle. De meeste pimps zijn vet bedrog. Als ik wakker word als hem, dan pimpt hij nog. Voel me als Gordon, maar zonder replay. Een echte topper zonder Gerard en nee. Kan alles matjes krijgen, maar het is niet wat ik wil. Zie meer blote billies dan een bc bril Om al die poespas geef ik echt niets. Gaat mijn fiets naar die meet and Grease? Dit is dope, ik zeg het goed toch. Uh, Hoe lang moet je freestyle nog? Oh. Zijn vrouw valt niet te Like open coffee So what dan niks uh, van uh, Pim Pausma en Gio Mama, ooit bekend geworden van uh, ja, de Nyx Vector van Talpa. Ja, helaas is dat uh, programma geflopt. En uh, ja, ondertussen komt er ook weer een heel ander mooi programma, denk ik, bij RTL 4 en bij SBSS ook natuurlijk. Mijn name is Michael Jackson natuurlijk. En uh, ja. ja, we hebben, we aan hebben niemand telefoon. minder aan een telefoon dan Nelson de Dutch, Michael Jackson. Applaus! Hey. Nelson, goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo? Leuk dat je tijd voor ons hebt kunnen vrijmaken. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, je hebt een druk programma nu denk ik, of niet? Ja, ik ben bezig met een beetje dan kleding sorteren voor een show vanavond, ja. In Zwanenburg. Oh, je moet vanavond gewoon nog even naar Zwanenburg. Ja, en morgen nog een verjaardagpartij. Ook nog optreden doen, al. Ja. Jeetje. Hé, hey, Zwanenburg, dat is aardig in de buurt. En je klinkt een beetje met een, met een accent. Volgens mij kom je meer uit het noorden, zo uh, noordoosten. Nee, ik kom uit het oosten, Oost, ja. ik, ik woon in Almelo, dat is dicht bij Enschede. Ja, precies. Nou, dat ben je wel ja. te horen. Dus je hebt nog een aardig ritje voor de boeg. <laughs> ja. Dus. Hoe laat moet je er zijn? Uh, ik moet half twaalf op, tot twaalf uur. Ja, oh. jongen, net, net, dus. dus we kunnen nog tot een uurtje of zeven met je blijven praten. <laughs> dat zullen we maar ja, niet doen, je moet hè? moeten moet zijn kleding nog eventjes een beetje sorteren. Ja, nee, ja nee, daarom. Nee. Ik vertelde net al, uh, ja, er komen twee soorten programma's uh, op uh, SP6 en RTL, hè? Ga, je, ga jij ook meedoen? Nee, ik, hoef, uh, ik, ik, ga, ik ga niet meedoen. Ik ben al, al zelf benaderd door SBSS om uh, wat met hun te gaan doen. Dus we uh, moeten allemaal nog even zien wat er allemaal gaat gebeuren. Dus, dus je gaat meedoen ga... aan het uh, SBSS-programma, niet aan RTL? Uh, RTL ga ik sowieso niet aan meedoen, omdat het van Albert Verlinder is. Daar <laughs> ja, ja. nou hou jij niet van? Nee, Albert heeft Michael uh, jarenlang uh... Uh, belachelijk gemaakt in de medijaren. Ja. Oké. Okay dus uh, en is uh, op hijf en zo zijn nou allemaal uh, anti uh, stop uh, al het en dit en dat met zijn uh ja, de productie, wat hij nou allemaal wil gaan doen. Over maar Michael. Dan, maar dan geeft hij toch juist een ode aan Michael? Of ben? Nee, nee, nee, nee. Die man, die man moet gewoon uh, rechtstreeks. Uh, nou, vandaag nog kappen. Met die belachelijke. Uh, <laughs> de vuilnisbak in. Ja, en terecht. Nou, ik, kan, ik kan een beetje met je meegaan, uh, Nelson. Want uh, inderdaad, uh, als er geld uit te halen is, dan is uh, meneer Albert erbij. En, uh, maar, je, maar als we het dus goed begrijpen, ga je dus wel met SBS 6 uh, iets, iets doen. Uh, SPS 6 heeft me benaderd uh, voor deze week om uh, um, uh, misschien wat uh, met hun te gaan doen, uh, misschien een optreden te gaan verzorgen of uh, backstage uh, kandidaten helpen met kleding of wat andere dingen. Dus ik, kan, ik mag er eigenlijk nog niet te veel over zeggen eigenlijk. Maar... Ik, ik, ga, ik ga wel denk ik een medewerking verlenen. Ja, het programma gaat heten My Name is Michael, heb ik begrepen gisteren. Van, die, uh, die move van, like Michael Jackson. Die, die is, is van like, RTL. Move like, move like, Michael, like. <laughs> move ja. like Michael Jackson. Die en, zijn, uh, dus jij gaat ze een beetje he, een beetje achter de schermen een beetje helpen. Is, dat is waarschijnlijk uh, ja. de optie uh, wat uh, gaat. Hij wilde er nog niet zoveel over kwijt. Nee, ja, je dus... begrijpt dat we proberen maar... om, het, om het een beetje los te krijgen. <laughs> hey, maar zo na de dood van Michael, uh, moet, jou, ja. uh, moet jouw periode toch wel weer aangebroken zijn, zou ik zo denken, of niet? Nou, ik ben uh, het is nog vijf maanden uh, geleden. 15 uh, december alweer een half jaar en. Uh, de eerste zes weken na Michaels dood heb ik uh, helemaal niet kunnen slapen, echt, laat staan optreden, dus... Uh, het, is, uh, het is je, je zwaar gevallen, dat hadden we al gelezen op je website, heb je een hele memorial ja. geschreven, echt, uh, echt onwijs ja, goed. Ja, ik ben al bezig uh, sinds 1988, hè? toen ik klein was, al, vanaf mijn jaar jaar, eigenlijk al. Ja, Zo. Wat, dus. wat was je hoogtijd, tijd? want je hebt een, een periode gehad dat je echt gewoon uh, 150 ja, boekingen was... per jaar had. Ja, dat was in uh, 95 toen Michael met de History uh, CD kwam ja. en in 1996 1997 on-tour ging. Kijk! Met de, met de History Tour. Dan, toen heb ik echt twee jaar zowat niet, uh, was ik elke dag gewoon weg, denk ik. Ja, toen was ik elke dag weg, ja, 96 1996 en 1997 ook. Oké, okay. en nu ja. heb je het een beetje rustiger gehad en nu ga je het langzaam weer een beetje oppakken. Nee, nou, ik heb heel veel opties in alles en uh, booking, maar ik ben nou een beetje kieskeurig wat ik, wat ik wel en uh, niet aanneem. Ik, uh, Discours is zo dat, dat ligt aan hoe of wat, maar... ...Michael is nog ontzettend populair, hè, na zijn dood en dat... Uh, ...je hebt nog weer helemaal een nieuwe generatie, allemaal nieuwe kleine dansers en zo. dat vind ik wel uh, leuk om te zien allemaal wel, ja. Maar mijn boekingen uh, lopen uh, ook, ja, het lo loopt eigenlijk weer, uh, ik vind het uh, eigenlijk een beetje, uh, het is een dubbel gevoel, blijven het voor mij. Ja. Ik, do, ik doe het wel, maar ik doe het nou voor Michael, uh, want Michael uh, heeft mensen altijd blij willen maken en daarom... Uh, ga ik ermee door. Ja, je zou het inderdaad kunnen zien als een, uh, ja, een ode aan Michael en gewoon dat uh, ja. Michael Jackson blijft ja. leven ook onder de jeugd, want uh, ja. die is er natuurlijk wat minder bekend mee. Ja, ja, ja. Dat klopt, ja. En uh, mensen willen toch uh, kunnen, misschien door mijn act, nou zien uh, wat Michael, uh, misschien hoe hij was of met mijn kleding en alles toch een kleine indruk kunnen krijgen van... Uh, ja. Michael Jackson Show, ja. Ja, precies. Hey, hey, ik sta op dit moment even op het ijsbaantje hier op het uh, plein. Maar ik wil graag de moonwalk leren. Hoe uh, ga ik dat uh, doen? Kan je dat een klein beetje uitleggen op de radio? Uh, uh, oh, je praat met mij? Oh, je staat op de ijsbaan? Ja, ja. Uh, ik sta, sta nu even op buiten op de ijsbaan. Uh, uh, de, de moonwalk gaat op de hiel. Uh, het is niet op de tenen. Je moet het op de hiel doen. Ja. De hiel. Je, je, je doet je rechtse voet een beetje naar boven. Ja. Dat je knie uh, tijdens de naar voren staat. Dan trek je je lezen voet naar achteren, naar stopje. Dan doe je, je rechts weer naar boven en wow. links weer om, en zo ga je door. Ja, ik probeer, ik zie mensen zelfs het op ijs gaat ze proberen nu op dit moment. Ja, oké, okay, leuk joh. <laughs> dankjewel. Ja. Ja, staat, uh, ja, ja, ja, was bij jou niet bekend, maar er staat hier een enorme ja. schaatsbaan uh, bij ons voor uh, de radio ja. en uh, daar staat onze okay. collega live buiten. Oké. Ah, hey, ja. Ik heb nog even een, een, een leuke vraag, of, ja, was ik nog wel benieuwd naar welke move van Michael Jackson heb je nou het langst op getraind, want hij heeft ontzettend veel mooie moves natuurlijk. Wat is nou de mooiste en waar heb je het langste werk mee gehad om die onder de knie te krijgen? Uh, geen één eigenlijk. Ja, <laughs> geen. Één. Bent... Dat geloof ik niet. Ja, nee, echt. Uh, het is helemaal van natuurlijk. Met, met 12 jaar kon ik alles al, 12, maar. 13. In één keer, je werd wakker en toen uh, stond je ja, nee, toch... Met acht jaar ik, ik begon ik gewoon te dansen. Ik, heb, uh, ik, ik zat altijd op mijn kamer te dansen. En okay. uh, de moe uh, het ging vanzelf, de saai de spin, uh, alles. Ja. Dus. Maar het is, het, een feeling. het is een feeling, hè? Je moet, ja, natuurlijk. Uh, je moet het hebben. Ja. Je hebt ja, een nou, natuurtalent. En nou, wat is ja, nou nou, nou, eigenlijk ja. je all-time favorite van Michael Jackson, dus je lievelingsnummer? Maar ik, daar ben ik, uh, is Biedit. Daar ja, ben beaded. ik vroeger meer begonnen toen ik bleef ja, was. Okay. Ja. ja, dat is inderdaad uh, een Heleidig van de wedstrijden. Ik heb toevallig laatste DVD van hem gekocht. Uh, ja? Live in uh, Boekarest. Ja. Uh, ja, dat stick met Biedit. Ja, geweldig. In ja. één ja. woord geweldig. Ja, daar gebruik ik ook het geluid van Boekarest. Van mijn show, ook live, joh. Oké, okay, kijk, ja, dat, ja. Zei, dat ja. is inderdaad goed geluid. Ja. Maar uh, je ja. zingt niet live, hè? Ik zing niet live. Je bent een nee, imitator, nee, nee. toch? Wat, wat zegt u? Je bent een imitator, toch? Ja, dus ik heb een uh, dans, uh, playback act. Maar ik uh, uh, I love you en zo. Ik, ik heb een headset die gaat af en toe wel eens aan. Dus ik, ik praat ook wel met het publiek, ja. Hmm. Soms. Mogen wij jou ook uitnodigen voor het uh, 20-jarige bestaan van uh, CFM uh, volgend jaar? Ja, dat kan. Ja? Dus, dat kunnen we uh, altijd doen, ja. Dan spreken we jou gewoon. Uh, over een paar maanden eventjes. En dan nodigen we ja? je gewoon live uh, uit. Uh, ja, in ieder geval voor 20-jarig bestaan van CFM. Uh, dat doen we een soort van uh, glazen huis uh, live op de radio. Okay. En dan ben je gewoon van harte uitgenodigd. Oké, okay, leuk. Ja. Nou, het lijkt ons ook leuk, op het moment dat straks okay. het programma bij SBS begonnen is, uh, dat ja. we je dan nog een keertje terug mogen bellen hoe het ervoor ja. staat. En misschien kun je dan wat meer vertellen wat, uh, <laughs> ja. wat we nu nog niet weten. Of wat ah. we nu nog hey, niet mogen weten. Ook, ja. <laughs> is goed. Nelson, bedankt dat je tijd had voor ons... Uh, oh, om even in okay. de uitzending okay. aanwezig te zijn. En wij gaan uh, een plaatje draaien van Michael Jackson. Helm, Hij super. staat nu in de top 40. Uh, This is it. One, two, Dankjewel. Dankjewel. Bedankt. Hè. En later. Okay. Succes, hè. Doei doei. This is it. I'm the light of the world. Love, I can feel. live in de uitzending de Dutch Nielsen of Nelson, de Dutch Michael Jackson Geweldig gewoon, leuk is, interview Wat is jullie favoriete Michael Jackson nummer eigenlijk? Nou, ik vind toch Ben Ben, ben ja, die voor mij is uh, ik denk Man in the Mirror ja, die is ook is, wel erg gaaf. Ik vind, is aardig, de meeste vind ik wel goed, maar dat is toch wel mijn favoriet. Shit, ja, ik zit een beetje te twijfelen, tussen uh, Triller en, uh, en uh, beat it. Ja. Voornamelijk, kijk, ja, heb je dvd natuurlijk gezien en uh, dat was gewoon dat een, echt één uh, ja. groot feest. Echt feest. Dus uh, ja, we gaan eventjes de schaatsbaan een beetje laten swingen met een uh, lekker nummertje van DJ Chesto. met iemand een goede muziek maken, hè? DJ Chesto was dat. Ja. Love Comes Again. Yes, Zeker weten. Hey dames en heren, ja, vorige week hadden we natuurlijk de interviews met uh, niemand minder dan Thomas Bergen, Gerard Joling en alle andere fantastische topartiesten. En uh, ja, vorige week, uh, ja, vorige keer deed uh, Gerard Joling toch tijdens een interview een beetje een uh, rare uitspraak, vond ik zelf. En wij ook, zijn ogen stonden er ook niet naar geloof ik, had hij al een paar glaasjes op. <laughs> maar um, ja, dit is wel een heel erg opmerkelijke uitspraak. Moet u maar luisteren, het wordt uh, heel erg gezellig. Uh, de vraag wat ik stelde is eigenlijk een beetje weggevervaagd, uh, dus ik zou hem even stellen. Wat staat er op jouw kerstkaart? Wat komt erop te staan? Want er werd wat bij RTO Boulevard wat gezegd. Ja, pijp me heel voorzichtig. Kom op mijn kerstkaart. <lacht> nou, serieus? Nee, het is, uh, ik moet je zeggen dat eigenlijk. wij hebben altijd voor onze. We uh, hebben uh, zeg maar altijd een hele vaste kliek met fans. Dat is echt de diehards. Maar in ieder geval, uh, wij dachten van nou als we 800 of 900 echte diehards een kerstkaart willen hebben. Dan komt dat al goed. Maar het zijn inmiddels bijna 20.000. En ze hebben nu een stopje erop gezet. En, uh, maar dat, dat gaat er heel leuk uit. Je, gewoon, Oude, originele ouderwetse kerstkaart wordt het gewoon. Maar wel gemeend voor alle je Dankjewel. Oh. Je weet niet al wat het met me doet. Ik weet het zelf ook niet, maar oh het voelt zo goed.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 onze Kale vriend op dit moment. Gerard. Had je het artikel gelezen deze week in de krant? Dat hij uh, meer sekspartners heeft ofzo? Ja. ja <laughs> Zijn nieuwe koep schijnt aan te slaan. Goed. We gaan, uh, we gaan even live overschakelen naar buiten, want daar staat nog ja. wel van buur. Ja, ja. Ik probeer mijn schaatsen een beetje aan te krijgen. <laughs> oh nee hè. Ja. Het, het lukt me niet. Misschien kan mama José zometeen even helpen. Zou je dit nou wel doen, Roy? Wat zei je? Zou je dit nou wel doen? Ja, ik wil het zo graag. Ik wil het zo graag. Straks moeten Rudy en ik het programma samen afmaken, jongen. Ja, dan moet ik dat met de abalance zeker bedoel je? Ja, ik bel ze vast. Ja. Ja, dat ze vast klaarkomen staan. Nou, weet je... Even, even, even een moment hoor. Ja, hij zit erin. Oh, wat is dat nou oh, weer? God. we zitten aan in de radio. Uh. Ja. Dat kan je toch niet zeggen, Roy? Wel, ik ben er van het bankje af... Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja! Ik weet niet, maar, <laughs> Ik weet niet, maar mensen, eh, we leggen het even uit. Nog even voor de mensen die eh, nu net inschakelen. Roy, die staat op een ijsbaan. Hij probeerde met zijn schaats aan te trekken. En hij probeerde op het ijs terecht te komen. Daar is hij nu. Dat is het, ja. Dus dat zijn de geluiden ah. die u hoort. N nou, Roy... Ben, ben, ben, ben, ben. Volgens mij zijn ze nu al op zijn giegel gegaan, want we krijgen er niet meer in uit. Hé, hey, ben je nog? Ja, ja ik ben Ja, wij nog. wel. Ja, jullie ook. Hey, ja, hey, ja, ja, ja, ja, ja, ze zijn bijna aan. Ze zijn er alleen een beetje strak. Ja, zit. Oké. Okay. Ik, uh, ik neem het even over van uh, meneer, oh. want hij probeert op allerlei mogelijke manieren in evenwicht te blijven. Oh, dat is interessant. Vertel, wie we, met wie hebben we het genoegen? Met Sjaak. Met Sjaak, oké. Okay. De, de programmaleiding. Oh, oké. Okay. Dus gedraag je. Ja, maar gedraag ons hartstikke netjes. Ik heb net heel metjes uitgelegd wat hij allemaal over de eten gooide. Dus, uh, ja, precies. Dat gaat hartstikke goed. Ja. Nee, hij, gaat, hij gaat nu het ijs op. Hij gaat nu het ijs op? Ja, ik geef hem een handje. Dan kan hij de trap opkomen, want dat redt hij niet. Heeft, hij heeft zijn stoel vergeten. Die staat nog hier. Wat is die vergeten? Zijn stoel? Zijn stoel. Nee, maar we hebben hier een gehandicapte stoel. oké. Okay. En daar zetten we hem in. Ja, oké, okay, mooi zo. Nou, eens even kijken. De eerste slaagjes. Oh oh, oh oh. Nou, Oof. hij heeft één keer de overkant gehaald. Oké. Okay. Het, is, het, is het is goed dat er luchtkussens zijn. Ach. Want dan werpt hij zich vol verven in. Want remmen, dat, dat zit er niet in. <laughs> Daar komt hij. Ja, ik ga nu even een stukje schaatsen, hoor, dames en heren. Ja. Wow, wow, wow, wow, kom uit, kom uit, wow. eruit, kan eruit, wow. Hé Rudy! <laughs> Rudy staat altijd ook voor het raam te kijken. Nou, die ijsbaan is wel leuk, maar het gelijk... Wow. <laughs> het zijn, het zijn uh, hockey schaatsen dit. Dus niet mooie dansen Dus ik kan de moonwalk niet doen vandaag. Oh, ik denk oh. je doet even een mooie pirouette heen gooien. Ja, zometeen gaat het allemaal aan de paddling. Gaat het ook uh, ja, schaatsen eigenlijk. Maar dan op de mooie stoel. Dat vind ik wel heel erg uh, mooi van deze kunstijsbaan. Want de mensen van de Unicum kunnen ook uh, gezellig uh, meeschaatsen. Uh, met uh, de mooie stoel, die uh, speciaal is neergezet... ...voor de mensen die een speciale beperking hebben. Oké. Okay. Wat en... ook leuk is, de basisschoolkinderen kunnen allemaal... Uh, ja, ...met hun school of uh, wat dan ook uh, gratis. Dus dat is ook alweer heel erg leuk. En dat maakt deze ijsbaan zo gezellig leuk. Ik blijf alleen maar rondjes schaatsen. Hé, hey, Zoals... hey, even, even inbreken. Want ik zit hier natuurlijk de hele achter de knopjes. En uh, ik, ik krijg niks mee van uh, buiten. Dan moet je Rudy even vragen hoeveel, of hij even komt. Hoeveel mensen zijn er ondertussen daar? Hoeveel mensen zijn er hier, dames en heren? <laughs> te stil. Nee, twee. nee, nee het is nee, er, zijn er, er zijn er meer dan twintig mensen. Zit ook gezellig aan de bar. Cookie Sophie is er ook hier op het gastenplein. Ondertussen loop ik nog wel even lekker rondjes te schaatsen. Ik blijf hier voorlopig wel even hoor. Ik heb geen zin meer in radio. Een heel <laughs> grapje. Roy, veel plezier. Wij draaien even een liedje. En als jij nou eventjes zorgt dat de sfeer daar goed in komt, dan zien we je dadelijk weer terug. Ja, is helemaal goed.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 Lekker, een lekker plaatje van Wolf Kroes. Het zwingt weer de pan uit. En ondertussen, uh, ja, Rudy en wij zitten hier even in de studio. En, uh, en, uh, en uh, onze grote vriend Roy, die is buiten aan het proberen te schaatsen. Uh, ja, we proberen toch een beetje interactief te worden met deze show. En uh, ja. het idee daarbij is... Uh, we hebben namelijk een, een aantal uh, fotokaarten gekregen van Django. Ja, Django volgende week in de uitzending. En uh, wij mogen die fotokaarten gaan weggeven. Nou, leek het ons leuk... Als jullie zo'n ja. fotokaart willen hebben, dat jullie eventjes naar entertainmentforyoufm.huis.nl gaan en daar eventjes een krabbel plaatsen. De mensen die na dit tijdstip een krabbel plaatsen, de eerste vijf, die krijgen zo'n mooie fotokaart van ons, van Django met handtekening en al. Yo. Hey jongens, ik sta hier nog gewoon op het ijs. Wow, ik val bijna. Hey, een um, ander idee. We zijn, er zitten hier nu rond de tien jongeren of kinderen uh, lekker te schaatsen met mij. Ondertussen zit ik tijdens het plaatje van tjalalala de hele tijd door te schaatsen. Dus ik raak al een beetje bij het adem. Maar zullen we ook zo'n fotokaart buiten weggeven anders? Nou, dat zou heel leuk zijn, maar ze zijn uh, op dit moment niet <lacht> hier. Nou, ik heb een leuk idee. Ik heb nog een leuke fotokaart van Thomas Berg, in mijn cd-koffer zitten. Heb ik vorige week gekregen van Thomas. Zullen we gewoon een opdrachtje doen? Dat lijkt me een leuk Dat idee. Me een leuk idee hey, ja. In mijn cd-koffer zit Marloes onder de douche. Marloes onder de douche? Ja, in mijn cd-koffer. Ik kruip even in, jou, in jouw koffer. Jongens, kom eens allemaal bij mij gezellig. Jongens, kom allemaal gezellig bij mij. Jullie krijgen een leuk opdrachtje. Daar kunnen jullie een fotokaart mee winnen van, uh, ja, van niemand minder dan uh, Thomas Bergen. Vinden jullie dat leuk? Ja. Een beetje enthousiast. Vinden jullie dat leuk? Ja. Ja. Oké, nee. ja. ja. oké. Okay, okay. Nou, dan gaan wij zo een polonaise met het volgende nummer doen. Op de schaatsen. Wie het leukste meedoet, die krijgt de fotokaart. Ja. Je weet hoe een polonaise gaat? Van Thomas Bergen. Met een mooie handtekening erop. Zullen we dat gewoon doen? Ja. ja. Heb je hem al klaarstaan, uh, hij, staat, hij staat helemaal okay, klaar, hoor. Ik man. ga vooraan, een polonaise. Wie het Zo. leukste meedoet, die verdient uh, de fotokaart. Ja. Oké, okay, one, two, three, even, even, even wachten, even en mee wachten zingen, joh. En meezingen, en meezingen. We hebben drie, zes minuten, dus uh, zit u thuis te luisteren. Ren eventjes gauw naar die schaatsbaan. Ja. En doe mee met die polonaise. Ja, hij is al begonnen, hoor. Uh, kom op met die muziek. Wat is die muziek? Hé, <laughs> hey, hey, Marloes, broek. ik klap uh, <laughs> Oké, okay. zing mee. Ken jullie dit liedje? Hey Malus, we wil dat hey, ja, hey, je onder de douche. Hey la hey la ho. Rudy, kan je naar buiten lopen, de bitterballen zijn klaar. Ja, jongens, een beetje polonaise, niet op je mond vallen. Hey Malus, ik wil net je onder de douche. Hey hela hey la ho. Ja, stop de muziek, stop de muziek, stop de muziek, stop de muziek, ik ben er klaar mee. Jongens, dit is geen Polonaise, hè? dit is geen Polonaise. Voor de leukigheid doe ik de single van Zangerinus erbij, want ik ben helemaal klaar met dat plaatje. Dus jullie krijgen er gratis bij, de Zangerinus-cd. Degene die het leukste meedoet met de Polonaise, en niet een rondje, maar Polonaise. ja. We gaan gewoon nog een keer. En wat jongens, kom maar. Ja, de witte zijn binnen. Lekker. En zing ook lekker mee. En wat ja, Kom maar. En met je onder de douche. Hé, hé, hé, De op schaatsen gaan. je één zang, want ik zie jou al staan. Je bent voor mij. Laat mij los. Hé, Gaan Ga we door. Wel doorgaan. hè? Hé, met je onder de douche la Nou, oké, okay. stop de muziek. Stop de muziek. Stop nou, de muziek. ik heb besloten wie het is geworden. Ik sta hier bij een meisje. Zullen jullie nou even met de fotokaart van Thomas Bergen en de CD van Zangerines naar buiten komt, Dan krijgt deze leuke dame een single en natuurlijk de Thomas Bergen kaart van mij. Ja? Dat gaan we regelen. En dan zometeen na de volgende plaat uh, gespreken we verder met de dame. Dat gaan we helemaal doen. Een lekker plaatje uit de megatop, Vond oh, uit de megatop 100. Ina met hat, hat, hat, hat. Ja, en de witte ballen, die zijn ook hot. Lekker. Go. De, de, de Nederlandse Dutch Michael Jackson in de uitzending. En uh, we vonden hem nog even. Bied dit een lekker plaatje. Yeah. En hey Rudy, volgens mij hebben we een luisteraar die ons gebeld heeft. Ja, ja, goedemiddag met wie? Een hele goede middag met wie spreken we? Of goedenavond is het al. Hè? Oh, goedenavond, tijd gaat snel. <laughs> ja, ja, ja. ja En wat is je naam? Mijn naam is Demi van Oké, okay, mooi. En uh, hoe gaat het met je? Het ja, gaat wel lekker. Ja? Meteen, jullie daar? Ja, met ons gaat alles goed. Wij uh... zitten lekker aan de bitterballen. Ja, heel oh, lekker. Daar kom ik wel van langs. Hé, <laughs> hey, waar bel je vandaan? Ik kom uit halen, ik bel uit HLM. Oké, okay, dus je zat lekker via de livestream te luisteren naar onze uitzending en je dacht... Goh, ik ga even een belletje doen naar CFN. Ja, ik ga even een kip bellen. Nou, leuk. Oh, hartstikke leuk. Ja. Hé, hey, wat doe je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven? Nou, doe ik niet echt veel. <laughs> <laughs> niet echt veel. Oké, okay, <laughs> je bent, veel mee. bent tussen twee banen in, om het maar zo te zeggen. ja. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, Ik voel dat het een gevoelig onderwerp is, dus daar gaan we er gewoon niet verder op in. Hé, <laughs> hey, wat, uh, wat, wat voor nummer had je graag gehoord? Ja, ik zou graag René Vrogen met Doe maar gewoon leren willen horen. Doe maar gewoon, bedoel je? Ja, ja doe dat maar gewoon, ja. René Vrogen met Doe maar gewoon. Ja, nou, oh, dat gaan ja, ja, we gewoon. doen. Hé, hey, bedankt voor je belletje. Is goed, oh. dankjewel. Oh, hoi. Oké, okay, oh. doei. Doei. Nee, zo ken ik jou toch niet. Jij bent nu iemand anders. Ik hoop dat jij dat zelf ook ziet. Nou, kijk eens in de spiegel. Kijk jezelf maar eens aan. Dan kan jij misschien vertellen wat er allemaal aan mis is gegaan. Daar gaan we jongens heen en weer. Doe maar gewoon. Oh, ik me van binnen voel, maar ik hoop dat je mij uit kunt leggen. Wat er speelt met jouw gevoel. Ik ben ooit verliefd geworden op dat meisje, jong en vrij. Maar waar is zij nu gebleven? Heb ik mij zo in jou vergeten? speciaal verzoekje van een luisteraar. De eerste live in de uitzending, dat is yes. toch ook wel eventjes een ja. applausje waard. Dat is entertainment for you live. <laughs> het applaus krijgt hij er vanzelf bij. Ja. ja, dat is wel heel erg leuk. Ondertussen ga ik eventjes naar de prijsuitreiking van uh, ja, de Marloes onder de douche polonairse op de uh, ijsbaan van het. Ze deden trouwens net ook de moonwalk onsterussen. Krijg ik allemaal uh, vonkies naar me toe geschoten van uh, ja, de slijpmachine natuurlijk van de, van de uh, schaatsen. Hoe heet jij? Uh, Dimfie. Dimfy. Jij was uh, een van de leukste dansers tijdens de Polonaise. Oké. Okay. Hé, hey, um, ja, daar hoort een leuke prijs bij. We wouden zo graag van deze cd als dus jij krijgt. Nee, wat een grapje. De Marloes onder de douche, daar heb je net op zitten dansen. En de fotokaart van uh, Thomas Bergen. Gefeliciteerd. Applausje. En dat was uh, de prijs uit Rijk. Ik zometeen nog een leuk opdrachtje op het ijs. Maar uh, we gaan nu even lekker terug naar de studio. En naar het nieuws natuurlijk. One, the